Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NWS op 3. De voorzitter van het Amsterdamse studentenkoor stopt ermee. Begin deze week was er een hoop ophef over een lusterend feest van dat koor. Mannelijke leden hielden verschillende speeches... waarin ze vrouwen onder meer uitmaakten voor hoer... De bestuursvoorzitter Helene Vos zegt dat ze niet langer verantwoordelijk wil zijn voor gedrag van leden waarvan zij zelf ook vindt dat het echt niet kan. Eerder stopten drie mannelijke leden al met hun taken bij het score. Universiteiten en de hogeschool in Amsterdam hebben alle subsidies voorlopig stopgezet. Alle snelwegen zijn weer vrij. Op verschillende plekken waren vanmiddag opnieuw boerenblokkades. Inmiddels is alles opgeruimd, dat verslaggever Joris van Poppel. Het verkeer dat rijdt hier weer, maar het heeft vanmiddag wel tot echt een verkeersinfarct geleid in Twente. Dit is een plek waar twee snelwegen hier bij elkaar komen. En die plek die was urenlang geblokkeerd door, door boerenacties. Op het deel van de A28 zijn nog wel een aantal rijstroken dicht. Daar ligt nog steeds hooi en mest op de weg. De zomer is voor iedereen. Met die slogan heeft het Spaanse ministerie van Gelijkheid een body positivity campagne gelanceerd. Op de posters zijn foto's te zien van vrouwen in alle soorten en maten. Volgens het Spaanse Vrouweninstituut is die campagne hard nodig. Omdat in de zomer vaker beledigende opmerkingen worden gemaakt over vrouwenlichamen. En deze serie is niet meer geschikt voor kinderen onder de 12. What's your name, dude? Oh, Marvin. I think he said his name is Marvin. Yeah, Starvin Marvin. Sweet. Come on, Starvin Marvin. I want you to be my little brother. Yeah yeah, he's my son. I him. It was my mom's card. Tot nu toe kreeg Zouwpark altijd stempel voor alle leeftijden. Maar over het laatste seizoen vonden een hoop mensen toch wel echt te grof. Er kwamen zoveel klachten binnen dat het kijkadvies is veranderd naar 12 jaar en ouder. Het weer nog lokaal kans op een bui, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen blijft het droog, dan zo'n 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 We're bij het uh, scheiden van de markt. Hebben de heren van de Gumbo Kings ook nog uh, besloten om even een nieuwe single uit te brengen. En dat is deze geworden. Here We Are. Het is alweer de derde single. Uh, na uh, dat hele mooie nummer wat we eerder hier hebben gedraaid. Uh, van, van ze. Want uh, we hebben wel meer van de Gumbo Kings uh, laten horen. Want het is uh, allemaal ergens in het uh, voorjaar nog een beetje begonnen. Met uh, het uh, nodige. Namelijk met... Changes Somehow. Daar hebben ze. Four Walls. Achter uh, nog uitgebracht. Die single. Die zul ik uh, ook nog wel eens even binnenkort uh, laten horen. Misschien moeten we dan. Even een aanleiding verzinnen. Om. Boy, veel voor je van uh, Gumball Kings. Eens even erbij te halen. Want ik heb een beetje de sterke indruk. Dat ze bezig zijn. Om een EP of een album uit te gaan brengen. En dat zou zomaar uh, kunnen dat dat. Binnen afzienbare tijd uh, gaat gebeuren. Um, Here we are. Is dus. Uh, het meest verse van het uh, stelletje singles wat ze de afgelopen tijd hebben uitgebracht. Goed, we zitten in het de derde uur en daarna, uh, daarin gaan we praten met Babs. En Babs is een nederhopper. Uh, dat is het vakje waar je het in uh, wil stoppen. Alhoewel zij er een beetje in uh, ideeën hebt van ik wil allemaal niet in een vakje gestopt worden. Maar daar gaan we het uh, zo dadelijk over hebben. De bedoeling was uh, dat ik uh, een heel uur uh, daar uh, op zou hangen. Maar er is... Het nodige gebeurt met uh, Babs uh, en een soort van zelfisolatie. En dat betekent maar één ding. Dan heb je iets met Omicron of een covid. En dat is niet zo fijn. Dus dat uh, betekent dat we het dan even met een, zoals je dat dan noemt, een noodplan. En dat is een telefonisch interview. Dus dat uh, gaan we straks doen. Als er alles goed gaat. En zij heeft toegezegd. Dus uh, dan uh, gaan we dat uh, met uh, uh, haar hebben over die single die ze vorige week... ...ook een dag naar nou, onze laatste uitzending... ...van Alternative FM heeft uitgebracht. Want dat is 22 juli. En die single die heet Diepgang op de dansvloer. Dus die uh, ga je straks ook horen. Um, dan over vrouwen in de muziekindustrie. Want uh, daar hebben we bij 3 voor 12 Noord-Holland... ...ook wel het nodige over te vertellen. Uh, de laatste keer die, uh, was degene die ook... Uh, een tijdje daarvoor nog als hoofdredacteur uh, te boek uh, heeft uh, gestaan, namelijk Irine Gijzen. Ze heeft hier ook uh, bij ons aan tafel gezeten en uh, een paar keer ook meegepresenteerd. En uh, dat is ook een, uh, een rubriek die regelmatig uh, terugkomt. Maar uh, de Mira, die heeft het er ook over. En dat is dan een, een wat minder gezellige kant. Metropolis is haar single die ze een paar weken geleden heeft uitgebracht. En je hoort hem allemaal. Maar nu in het overzicht van de releases van jullie in 3/12 voor Noord-Holland Vluchtgolv. Heaven's on earth lives been organized around this pointing male desire and my innocent by today stand hard now self esteem has to be fed to it. I am the sacred All claims to hate, but ain't these A cute wish ain't grief is fetishized. Well done Dee, for your perseverance. You go best in it Ain't it funny? Whoa. Well, yeah.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 Je bent funky, je bent zo. Als ik jou zie, klap ik open als een parasol. Je bent net een gek, je bent helemaal dol. Je bent medicijn en je mol. Je bent funky, je bent zo. Als ik jou zie, klap ik open als een parasol. Je bent net een gek, je bent helemaal dol. Je bent medicijn en je paraseert de mol. Wow. Dit is hem toch echt, hè? Ja, nee, dat is hem ook. Ja, ja de, de bijdrage vorige week bij de release van de rubriek Nieuwe Muziek die we doen bij 3 voor 12 Noord-Holland kwam van Harmke Koning. Die had dit uh, uh, geschreven, dit hele verhaal, rondom Skink. En het is een Nederlandstalig gezelschap, vier stuks. En die jongens die komen onder meer uit Beverwijk. Dus de, volgens mij is dat Tristan die, die uit Beverwijk komt. Uh, puur Noord-Hollands, Nederlandstalig. Dus het is Nederhop in optima forma. Daarvoor hoorde je de Mirna met Metropolis. Uh, dat ging over... Ja, de vrouwen in de muziekindustrie, maar dan in de minder gezellige vorm. Daar had Loop ook een nummer over, 21. Dat is geschreven door Julia Korthouwer van Loop. Maar de afgelopen maand hebben ze ook een single uitgebracht. En dat is deze, Better Off. En dat waren ze. Holy Sloot. Of Holy Sloot. Zoals je het maar noemen wilt. Think again. Daarvoor hoorde je loop met Better Off. Um, volgende week is er weer uh, ook een reguliere uitzending van Alternative FM. Um, want uh, we doen het nog even kalm aan. Maar op 11 augustus dan uh, is er weer live muziek. Uh, dan komt Wendy Moore. En dat heeft ook uh, uh, een bepaalde reden. Maar voordat we die 11 augustus uh, even gaan noemen. Uh, volgende week uh, zitten uh, de telefonische uitzendingen ook weer helemaal. Of de telefonische interviews ook weer helemaal, uh, zijn ook helemaal rond. Om half acht hebben we volgende week een gesprek met Robin Den Drijver. Die naam die kennen we wel van. Uh, hij is uh, de man van de Arthurs. Maar ze hebben een side-project. En dat is Transtech. En uh, daar, wil, uh, daar gaan we het over hebben. Want uh, Robin uh, vormt met iemand anders dat, uh, dit duo. Uh, Transtech. Dat gaat over een album Is This Paradise. Ik kwam dat al tegen. En uh, ik wist niet dat hij erachter zat. Maar goed, dat, uh, dat is altijd wel leuk als je dan op een gegeven moment uh, eruit uh, komt van uh, oké. Okay. Um, de week, uh, de, de, de, de uur daarna uh, gaan we met uh, Jolene praten. Of Jolene, hoe je het maar noemen wilt. Met uh, de single Pretty, want uh, die uh, gaat een dag later uh, uitgebracht uh, worden. En wij mogen hem al draaien, dus we, dat is een uh, regelrechte primeur. En dat houdt niet op, want uh, we hebben er nog één. En dat is in het derde uur. Want dan hebben we daar ook meteen een telefonisch gesprek aan gekoppeld. Geknobbeld. <laughs> ja, dat is een leuke Freudiaanse woordgrap. Want Davy Knobel van Light by the Sea gaat hem, gaat hem gaat wat vertellen... over die single die Light by the Sea heeft uitgebracht. Of gaat uitbrengen op 5 augustus, maar je hoort hem 4 augustus al bij ons. C'est le voyage heet dat nummer. En dan zit die uitzending ook weer helemaal vol... Dan die elfde. want ook daar hebben we nog wel het een en ander over te vertellen. Want dan is burgemeester David Molenburg de gast. En ik zei al, Wendy Moore zal live uh, komen spelen. Maar er zitten nog meer dingen aan te komen, want uh, ik kan hem al aankondigen. Want het was een wens van David om met zijn muzikale helden te spreken. En dat is Wouter Plantijd van Chaco en die zitten hierin. Dus een telefonisch interview uh, met uh, David uh, als het gaat om... Zijn muzikale helder, Chaco, want uh, ze zijn in de oude bezetting en er is ook aanleiding genoeg om over uh, Chaco te gaan praten, want er uh, komt nog wat aan. Uh, ze hebben namelijk nog een aantal optredens in de planning staan en het is in de oude samenstelling, dus het is in de klassieke samenstelling zoals ze ooit zijn begonnen. Uh, dat ga je allemaal horen en uh, er is uh, nog eentje die uh, we uit hebben gezet, dat is een House, want... Daar uh, vindt onze vriend David Monenburg dat dat een van de bands is die hem het meest bekoort op dit moment. En uh, wij geven hem daarin uh, wel een, enigszins een beetje gelijk. Goed, uh, wie ook met nieuw materiaal gaat komen is Charlotte. En uh, dat nummer dat heet Cosmic Connection. So, just now I heard the moon. And she told me about you. I'm op mijn voeten beeft elke stap van de pad van de Afgezien van het verleden maar niet vergeven. Ik ben liever geen pessimist, maar denk niet dat vernietiging een antwoord is. Ik heb ook niet het eind in zich, maar zie zelf door die tunnel wel een stapje lucht. Ik ben er elke dag, maar ik wil naar huis toe. En elke dag zit ik vast in die buis. Ja, ik ben er elke dag, maar ik wil naar huis toe. En elke dag zit ik vast in die buis. ja. Ik zie dezelfde vier muren. Elke, elke dag, het moet niet langer duren. Mark roet op mijn buis, vertellen wat die en niet kan. Die Dat is een hoop mag, man. Panami, panami, moe. Huh? Wist ik het doen? Zou China iets met me doen? Stuurden we vet met pensioen? Superhelst. Ging een miljoen? Researching op naar de zorg. Er wordt geprikt, ze zijn bezig. Dus mijn optimisme is aanwezig. Maar tot dan, hoe doden we de tijd? Voelend aan de tand van de overheid. Panami, Ik huh? ben er elke dag, maar ik wil naar huis toe. Panami. En elke dag zit ik vast in die buis, ik vast in die panne-mie Ik ben er elke dag, maar ik wil naar huis toe, panne-mie En elke dag zit ik vast in die buis, panne-mie Panne-mie Panne-mie Die artsen werken verspoedig Met hitte onder de voeten, maar toch blijven ze koelbloedig. Ik sta niet achter elke keuze. Soms hebben woorden ook een neuzen. Maar je kan het niet beter, en ik serieus. Kon het echt anders, of was er geen keus? Was er geen kennis? Omdat de pandemie toch vrij nieuw is? Iedereen overal even benieuwd is. Ik hou hoop dat het straks voorbij is, maar tot die tijd. Ben ik vanuit wie je Ben ik elke dag, maar ik wil naar huis toe. Vanuit wie je doet? En elke dag zit ik vast in die buis. Ja, vanuit wie je Ben ik elke dag, maar ik wil naar huis toe. Vanuit wie je doet? En elke dag zit ik vast in die buis. Pas in die buis. vast in die buis. Pas in die buis. Pas in die buis. Pas in die buis. Ja, ik zit vast in die buis. Hij voelt niet meer thuis. Ik zeg over de huid. Over de huid. En dat was er. Uh, in dit geval Babs met Pandemie Moe. En we hebben er ook aan de telefoon. Goedenavond. Hoi, hallo, hallo. Ja, uh, we zouden wat, uh, wat uitgebreider uh, ja, met elkaar uh, aan tafel zitten voor een, uh, voor een uitgebreid interview. Dat was, uh, ja. dat was de bedoeling. Maar ja. uh, staande de uitzending op dinsdagmorgen, want ik was er bezig met een uitzending vlak voor dat uitzending. Toen kreeg ik een heel bedroevend mail, uh, ja, een berichtje van je. Ik uh, zit in de ja. <laughs> ja. Ja. Ja. Uh, helaas, helaas. Ja, uh, is het ietsje beter met je of uh, gaat het goed? Ja, nee, het gaat goed, het gaat goed. Ik heb een beetje af en toe zo'n uh, zo uh, heftig hoesje, weet je wel. Ja. Maar op dat na uh, voel ik me oké. Okay. Ja, oké, okay. ja. okay, okay. maakt niet uit. Het is, het is goed genoeg om uh, nog een leven gewoon dan in het kort, uh, zoals we dat eerder een beetje bedacht hadden, om um je even in de uitzending te halen. Yes. Uh, ja. Vorige week uh, ging die door, want toen uh, had je een, uh, een klusje. Ja, klopt. Ja, mm. ja, ja. Toch een even nieuwsgierige vraag, maar uh, wat, uh, wat doe je dan uh, voor de dagelijkse kort? Wat voor klusje? Ja. Nou, dit, was, dit is iets wat ik nog nooit gedaan heb, maar ik werd gevraagd om in een commercial te spelen hey. als, uh, als acteur. <lacht> en dat was eigenlijk wel een hele bijzondere ervaring, want ik ben, ik ben dus muzikant. Ja. Uh, ik ben geen acteur, maar ik werd gevraagd <lacht> ja. en ik... Ja, ik dacht, ik hou van een uitdaging, dus laat ik het maar doen. En het was wel echt heel erg leuk. Ja, het is altijd leuk. Als je dan op een gegeven moment iets doet, wat je, moet je uit je comfortzone zeggen ze dan met een mooi woord, toch? Ja, precies. ja, ah. En ik hou daar juist wel van. Want ah, okay. ik heb het idee dat als je dat opzoekt, als je comfortzone uitgaat en zo, dat zijn, dat zijn uh, de momenten dat er iets op je pad komt wat je eigenlijk heel leuk vindt, waarvan je dat niet wist dat je het leuk vond. Of ja. Waarbij je jezelf beter leert kennen of... Uh, ja. ja dat, dat zijn toch wel hele leuke momenten, denk ik. Ja, nou ja, goed. Uh, kijk, het, het, het nummer wat we net hebben gedraaid, dat had een beetje te maken met de Lappermand... waar je net een beetje in uh, zat. Hè. Maar goed. Uh, ja. uh, aan de andere kant, jij zegt uitdaging. Ik heb een beetje in, uh, de, natuurlijk een beetje erin uh, gedoken in, uh, in het materiaal wat je gemaakt hebt. Ja, de ja. eerste EP, Ruimtevrees... Uh, ja. dat, dat zegt al wel iets over jou, vind ik, in, de, in dat, dat opzicht. Ja, ja behoorlijk, Dat denk ik best veel over mij. Ja, graag. behoorlijk, ja. Want uh, je neemt eigenlijk een bepaalde stellingname tegen... Nou, ik, ik, ik zal het een beetje in de, in de mond uh, nemen. Een beetje zeggen. de truttigheid ja. uh, heb ik een beetje de idee. De wat sorry. De truttigheid. Ja, een beetje van, uh, van, Ja, we moeten allemaal in een hokje stoppen en daar hou je helemaal niet van, uh, sodemeter erop. Dat, dat, dat, dat, dat idee, dat, dat, dat, dat, dat had ik wel ja. een beetje bij. Of die fiets, ja, ja, precies. Ja. Ja, ja, nee, het heeft daar wel mee te maken, maar het is niet alleen uh, het idee van, ik hou er niet van om in een hokje gestopt te worden, maar ook het idee dat uh, ik denk dat we best wel vaak bezig zijn met anderen categoriseren. En ik mm. denk dat je zo heel erg, ja eigenlijk je zicht ook... Uh, je, je oordeel beperkt of zo. Als je de hele tijd bezig bent met mensen... een soort van labeltje ja. geven. En ja, ik denk dat er gewoon veel meer vrijheid is... als we dat allemaal niet doen. Ja, leven we dan een beetje in een catalogusmaatschappij dan... volgens jou? Om dan maar even een woord uh, te gebruiken. Of die ooit in de dikke vandalen komt... dat waag ik te betwijfelen. <lacht> nou ja, wel een beetje. Maar het is ook niet gek. Want ik bedoel, ik denk dat, je, dat, dat we dat ook wel doen. Omdat je probeert gewoon iemand begrijpen en het is heel, heel menselijk dat wanneer je iemand ziet dat je gelijk een aanname doet of, hmm. of uh, een soort van label erop plakt. Dat is heel normaal. En dat, ja. Maar ik denk gewoon dat, dat het goed is om open-minded te blijven. En uh, ja, mensen kunnen je verrassen. Dus wat dat betreft is het gewoon goed om niet gelijk iemand in een optie te stoppen. Ja. Uh, is dat uh, zoals jij ook door het leven wenst te gaan? Dus dat ik je meer als mens moet zien dan als uh, ja, gender? Um, ja, nou ja, ja misschien wel. Ik, ik heb soms het idee dat ja, mensen heel graag willen weten inderdaad van hoe kan ik je noemen of, of dit en dat, mm -hmm. uh, maar ja, soms dan doet dat er niet toe en dan gaat het toch gewoon inderdaad om de persoon en uh, dienstpersoonlijkheid en mm -hmm. niet altijd hoe moet je iemand benoemen of, of uh, waar valt iemand op, want... Bijvoorbeeld specifiek dat, seksualiteit. Dat is heel vaak, dat gaat eigenlijk niemand wat aan, toch? Dat is iets heel persoonlijks. Ja, ja. En toch zijn we er allemaal best wel, best wel mee bezig af en toe. Ja, want dat viel mij ook op bij Ruimtevrees. Dat je daar ook gewoon heel duidelijk over was in dat opzicht. Ja, nee, dat is ook zo. Maar hm. uh, ja, ik, ik hoop gewoon met een liedje als Ruimtevrees... Uh, dat mensen inderdaad gaan nadenken van, uh, oh ja, misschien misschien ben ik wel misschien doe ik ook wel snel aannames over hm. mensen. Nou. En misschien is dit iets waar ik inderdaad veel mee bezig ben. Misschien is het goed om gewoon ja, mijn uh, blik te verduimen, zeg maar. Ja, want ik, ik heb die valkuil nog wel, hoor. Uh, kijk, als we dan toch een beetje open en eerlijk tegenover elkaar zijn, uh, zeg ik erbij dat ik, uh, dat ik wel, wel eens een beetje die valkuil heb. En dat ik ja. dan soms wel eens uh, nog uh, te veel op basis van iemand die dan wat zegt, ja joh, weet je, uh, wat, wat voor type ben je dan, weet je, dat, dat, dat heb ik dan wel eens toch. Ja, nee, en dat snap ik ook goed en ik, ik denk dat uh, ja, heel veel mensen dat dus hebben en... Uh... Ik probeer dus ook helemaal niet met mijn muziek om een soort van een vingertje te wijzen van uh, hier gaat het fout ofzo. Maar ik hoop gewoon mensen aan het denken te zetten en op een soort van positieve manier te stimuleren om ja. anders naar dingen te kijken. Ja, exact. Dat is een beetje ook, denk ik, de lading. Iets anders ja. wat mij ook opviel, uh, dat is van de vrienden van NH-pop. Want uh, ja. je bent in aanmerking gekomen voor een subsidie uit de... Uh, de pot van NH Pop, uit, uh, ja, in samenwerking met het Prins Bernard Cultuurfonds. Want het, uh, ja. dat, dat, dat hangt er al onder. Uh, ja. Pop kan je, heb je te pakken. Uh, wat, ja. wat ga je ermee doen? Wat ga ik ermee doen? Nou, ik uh, zet het in voor uh, mijn volgende EP. Die komt er, uh, die komt er alweer aan. Mm -hmm. Die van Op de Dansvloer is een single. Die heb ik twee weken geleden inmiddels. Of één week geleden uitgebracht. Eén week? Uh, Eén week, ja, 22 ja. juli. Ja. Uh, ja, precies. En uh, nou ja, dat wordt onderdeel van mijn volgende, volgende EP. En uh, daar kan ik die, die popkanyers goed voor gebruiken. Ja, uh, want uh, met die pop da dan moet je dan iets speciaals doen. Het heeft uh, met het uh, podium te maken en noem maar op. Uh, ben je een podiumkunstenaar? Ja, absoluut. Ja. ja, Ik dacht dus vroeger niet dat ik dat was. Want uh, toen ik begon met muziek uitbrengen... Toen was mijn focus gewoon het maken van muziek en ik vond op het podium staan best wel eng, ja. maar ik heb, ik heb echt ontdekt dat dat gewoon is wat ik moet doen. en Gewoon ja. hetgene is wat me het allergelukkigst maakt. Dat is echt, het is echt mijn passie. Als ik op het podium sta, het, ja, ik kan het niet uitleggen, maar het is echt, dat is thuiskomen. Ja, je, vre uh, je vreet het ja. nog niet op, wou je zeggen. Nee, ja, het is echt zo. Ik, ja. uh, ik, ik kijk elke show kijk ik er weer, weer ontzettend naar uit. Ik kan niet wachten tot ik op het podium sta. Het is zo'n ja. bijzonder gevoel wat je, wat je dan krijgt. Ja. Ja. Uh, diepgang op de dansvloer is, vind ik ook wel weer bij je passen in dat, in dat opzicht. Hè? Want ja. we leven in een wat oppervlakkige maatschappij. Ja joh, alles goed, ja best joh, top. En uh, voor de rest <laughs> is het dan, uh, eh, laten we het er verder bij. Maar uh, da, daar ja. heb jij wel wat, uh, wat, duidelijk, uh, wat, wat duidelijk over te zeggen bij, uh, bij deze single. Ja, nou ja, het gaat heel specifiek eigenlijk over dan uh, echt diepgang die ik soms mist in muziek. Mm -hmm. Dus uh, als je bijvoorbeeld naar de club gaat, um, en veel van die populaire clubmuziek mm -hmm. um, gaat eigenlijk over... Ja, gaat gewoon over niet zoveel. Gaat over soms seks of, of ja, vrouwen of zo. En soms dan denk ik, nou ja, dat is toch jammer. Het zou leuk zijn als we aan het dansen zijn en tegelijkertijd mee kunnen zingen met iets wat inhoud heeft. Dus hmm. het is echt specifiek die, die clubs zien, waarvan ik soms denk van, zoveel seksueel getinte teksten, terwijl, terwijl je ook gewoon echt iets kan zeggen met je muziek. Ja. Um, dan uh, is het bijna zover. Maar, maar nog één ding, waar uh, kunnen ze jou op de digitale snelwegen en de socials vinden? <laughs> op Instagram heet ik Babs op de Beat. En ik heb ook een website die Babs op de Beat heet. Dus uh, B-A-B-S O-P P -E a t En dan, uh, dan moet je me wel vinden. Dat lijkt mij ook. Dan gaan we hem uh, draaien. Hier is Diepgang op de, bons, de dansvloer van Bobs. Ik wil diepgang op de dansdoor. heel ver weg van de werkelijkheid. Ik wil vier vierkwaarts op de dansdoor. En toch teksten van kwaliteit. Ik wil diepgang op de dansdoor. heel ver weg van de werkelijkheid. Ik wil vierkwaarts op de dansdoor. En toch teksten van kwaliteit. Dansend de debat in Scherpe zinnen zeggen Maar niet echt scherp zien Een vreemde zakje stralen Met mijn mening Je glas lijkt niet vol Voor jou maar ik zie er meer in ik Voel de golven van de bus En die nemen me mee Maar met de woorden die er volgen ben, ik het niet eens Los de zinnen lekker me zinloos Sprengen van water naar zee Er valt zoveel te zeggen Dus alsjeblieft die. Ik wil diep gaan op de door, wil ver weg van de werkelijkheid. Ik wil vier kwartjes op de door en toch tekst van kwaliteit. Ik wil diep gaan op de door, wil ver weg van de werkelijkheid. Ik wil vier kwartjes op de door en toch tekst van kwaliteit. Is bloedjes belicht door de blacklight Ik hoop dat je hier bij mij blijft Meteen vraag ik je het hemd van het lijf Want ik wil jouw naakte waarheid Graag kruip ik onder jouw huid Poetjes en kafjes komen mijn neus uit ik Wil dat je betoog in mijn oor zuist Niet het ene in en het andere uit Weer een nieuwe plaats voor mij Onder de maan. Ik wil vier op de dansvloer en toch teksten van kwaliteit. Ik wil diepgang op de dansdoor hoe ver weg van de werk. And the land It's a muggy night She's dizzy from the right And he is talking bullshit all the time ...komt haar EP uit, haar debut ep ...en dat heet My Name Is Betty Jackhammer. En dit was de eerste single die ze daarop uh, heeft uitgebracht... ...In The City. Daarvoor hoorde je trouwens diepgang op de dansvloer van Babs. Uh, we gaan verder met een band die we tegen zijn gekomen... ...tijdens de Rob Huckna Award, namelijk Bonaniki. En dit is de nieuwe single, of de laatste single... ...en She Is Another Miracle... a certain pride, a fool and brag. to choose The Twins prove that one and one are one Het is Twins van Dish 12. En dat is een samenwerkingsverband tussen Frank Bond en Martin Tol. En dan weet je het wel. Het is zijn bevlogen volgendamse muzikanten. En uh, dit is van een project Tweelingen. En uh, daarvan heeft uh, Frank uh, daar de muziek bij gemaakt. Tenminste Frank en uh, Martin die dat... Uh, gedaan hebben. En daar kan ik natuurlijk nog wel het een en ander over vertellen. Omdat de uh, de beide heren bij ons in de uitzending daar het een en ander over verteld hebben. En het schijnt dat er uh, genetisch toch uh, het een en ander vaak voorkomt in Volendam... als het gaat om de tweelingen. Uh, je moet er maar eens uh, kijken. Twee en dan lingen en dan uh, kom je er wel uit. Uh, daar is het een en ander op uh, te vinden. En de heren die daarover uh, gaan, dat zijn Martin Veerman en Marco, Marco Bakker. Uh, die hebben een uh, 300 pagina dikke naslagwerk uh, daarover ge, uh, gemaakt... Uh, en dat, uh, dat is gewoon... Uh, ja, er zijn nog een aantal van die exemplaren... zijn uh, volgens mij nog te krijgen. En dan moet je, denk ik... Uh, even um, daar, daar even naar gaan zoeken. Want, maar als je Michel Veerman... en Marco Bakker daarbij intikt... dan moet het haast wel... Uh, te vinden zijn. Met dus, wat ik zeg, twee. Dus het cijfertje twee. En dan Lingen. Uh, ik vond het trouwens wel grappig dat ze zeiden... voor zover wij weten is er nog geen eerder een uh, nummer uitgebracht. En toen liet ik ze Little Richard en uh, Philip Bailey horen. En toen was dat ineens over. Maybe I've been lying van Francis Alban Blake. Zoals altijd sluit ik uh, af en spreek ik je volgende week weer. Dag! Man, you sing your songs? Like Lamps spare some oil, terrible man. Can you teach us how to love and yeah. Make us hope again.